Wij beginnen de Zogarles 203 op de pagina Kuf nun Dalit, 154. De tekst van de Zogar zelf, de regel 3, de nieuwe Od Kuf nun Hei, vijf 155. Inon trin memanan Afrira vecassitimon, weet het zeker, vecassitimon, fir, ke Dimlachin kadishin. Bashet kadafin. De reicheldri. In non-trin deze twee aangestelden, herinner je nog? Van, die, van het land um, waar dus uh, Kain was afgedaald na zijn zonde, zonde. Arka. Met mannelijke en vrouwelijke van de klipot. Afriera, dus die heeten Afriera, en de andere heet Kastimon. We weten dat de namen, de, de namen die, uh, van de krachten in het helal, dat zij uh, geven, eigenlijk in de Hebreeuwse letters, geven aan ook de essentie van wat, wat, die, wat zij zijn. Wij die jeugnadeligen en hun uiterlijk of hun beeld, hun ja, hun hun uiterlijk, hun gestalte is, kunnen jeugnafier demlach in kardissen. Dus zij zien uit als als de heilige engelen. Kijk wat die zegt ons. Bashid Gaddafi met zes vleugels. Punt. De regel 4 na de punt. Gaat die naar Ketura? Ketura, we gaan die naar vijf Kenasra. De ene heeft het uiterlijk als een stier, en and de ander heeft een uiterlijk als een adelaar. We weten dat er uh, in uh, Jegeskel, ja? de profeet in Ezekiel dat hij beschreef ja, hij beschreef de heilige wagen Merkava herinner je nog, zo'n wagen en daar zijn die beesten of wat hij zag maar dat zijn heilige beesten als het ware, dus leeuw, herinner je nog Leeuw aan de rechterkant, Leo en dan aan de linkerkant was het een, een, een stier. En in het midden is Adelaar. Dus een, en de vierde is de mens, het beeld van de mens. <coughs> dat waren de vier wielen van, van de, de goddelijke um, wagen. Merkava. Dus dat is in het helige. En wat hij ons vertelt is, je kijkt ook, ook die mannelijke en vrouwelijke van de klepa, hebben ze ook, uh, lijken wel daarop in zekere opzicht, op die twee, op die, ene is dus van, op de stier, en de andere lijkt op de adelaar. Vijf naar de punt. We konden met Gabran, Itabidu, die de Adam. En wanneer zij zich verbinden? Dan maken zij het beeld van de mens. Hassulam, de rechterkolom, de regel 26. Er, de zoger is diep, diep, diep en geen einde is aan de, wat de zoger ons. Vertelt en op welke manier en de diepte uh, van de zoger. Maar wat we kunnen doen, we dat. Maar dat jij weet dat het moet zien dat het geen einde heeft ook. De diepte van wat de zoger ons vertelt. In de, uh, de regel 26, de rechterkolom, de referentie van de oot, koef nun hij 105 en 5. י נומד רים ממנד ו' ח' ו' ל' ד' אי לובית 27 ממנים ניקרим אפרירו ו' קנטימונ ס' סורי קסטימונ לא מיבוא קסטימונ ו' ו' אצורה 82 שלחמ ו' תצורתהם של מלכים Akkadoshim 29 Bashesh Knaphaim Elobed 27 Memonim. Deze twee aangestelden die heeten Afrira en de andere heet Kastimon. Wat Suranshelahem en hun het beeld van hen is of de vorm van hen is, hoe kan 28. hem zoals de beelden of vormen, zoals de beelden van uiterlijkheden, van Mlachim, Kadeshim, Hakadoshim, zoals de Heilige Engelen. 29. Bashes knafaim met zes vleugels. Ja, drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. 29. Naar de punt shor. We 30 dertig Batsurat nesher. De ene is in de vorm van een stier. En de ander is in de vorm van adelaar. Dertig na de punt. je met Gabriel. En hier is het wel een fout volgens mij. In de regel dertig het derde woord. Uh, in plaats van de letter alef moet het het zijn. Ook als ze met Chabrim Nasu lezzorata damen Wanneer ze zich verbinden Dan wordt het een beeld van, van een mens 31 Pirouf Punt Toelichting Of uitleg. A zakar nikra kastimon We 32 mila koste, koste, Shepirusho, chorban. Nu gaat hij ons uitleggen. Zonder zijn uitleg is absoluut onmogelijk om iets te begrijpen. Ik kan u vertellen dat ik heb uh, uh, er bestaat ook een boek van hele flinke uitleg, 700 pagina's of zo, van Ramak, van de voorganger van Rabbi Moshe. Uh, Mooch uh, ramak van uh, nee, nee nee ramak van voor voor voor de voor Ari was het ramak. Cardoso, kar, kar, Moshe Cardo, Moshe Cardoso ja, Cardovera sorry niet meer Cardovera Cardoso, moochje Cardovera. Moshe Cardover Cardoso. Dus, Moshe Cardover. Ik, ik herinner me niet eens zijn naam. Het is niet belangrijk, omdat het alles vanaf Ari en verder is, het, uh, is voor ons belangrijk. Maar ook zij heeft geschreven een, een, een, een erg lange, een prachtige uitleg op de zocher, het boek zoger, Twee hele pagina's. Maar het helpt niet ik heb een prachtig, mooi en dat is wat wij zien ook hier, ook zie ik. bovenaan op de zoger, zoger bovenaan zien we dat Messorata zoger daar zie je ook veel referenties naar dat boek van van, van Cordovero uh, maar het helpt niet je. dus al die commentaren en ik neem al die commentaren die er zijn op zoger geen één helpt je. het is oh, he, he, uh. Zeer verheven, geschreven, maar het is niet, het is niet iets dat, dat, dat raakt de kern van, van de mens. Het is niet. Uh, maar hij wel, dat is de enige, het enige commentaar. Alles is één in de Kabbalah, zie je dat? Niets anders. Yeshua is één, de schepper is één, Yeshua is één. Moshe is één, ja. uh, niets anders. Verlenging van, van Yeshua, Simon Bar Yochai, geen twee zogers ja. geschreven. Geen, uh, Ari is ook al één. Ja. Zo dus, so zien we ook uh, de toelichter van uh, Kabbalah, is dan ook uh, die dat Verder geen ander is die in deze lijn, van centrale lijn dat reding brengt, geen ander te vinden is. En het is dus uh, geweldig dat Hashem eindje had opgedragen om dat te doen. Om dat voor ons zo'n uitleg aan ons zo'n uitleg te geven. Nou, dat is iets wat hij. Geweldig dat we het kunnen. 31. Azachar, wat betekent dat dan? wat wij leren dat. Azachar nikra kastimon, het mannelijke van de sitra achra. Hij heet kastimon. Wat betekent kastimon? We hoe Nixar. en dat is dat woord kastimon, zijn naam is nikzar, is uh, letter, is dan afgeleid, of, ja, afgeleid van het woord, de regel 32, koste. Dat, dat, betekent, dat betekent met de betekenis, grondbetekenis van chorban, uh, van vernietiging, ruïne. Zie? Dat is de betekenis van het woord. Punt 32. Wanneer kraken 33 legionen, to choshech ve einora uil yeshuva. Devne Adam. En hij heet zo het mannelijke van de klipa. Omdat de 33, omdat hij helemaal duisternis is. En is niet geschikt voor het zetelen ja, van de mensen. Hij is niet geschikt dus voor het zich zetelen voor de. Voor de, als woonplaats, als iets wat ontvangen kan worden, bewoond kan worden door de mens. 34. Wanneke, wanneke, afriera, wehu, milashom, afar. 35. Shepirusho, sheinora uilezriya. Altijd moeten we kijken naar hoe klinkt dat in. De hele getal, uit welke woorden, uit welke letters is het samengesteld. Daaraan kunnen we ontlenen de kracht. De essentie van die of een andere kracht uh, in het heelal. 34. Wanikra, Wanikiva en het vrouwelijke van de Klippa heet Afrira. Afrira, dat is van het woord, van het, de stam van het woord, dat is het stam van het woord Afar. En het woord afwaard betekent uh, stof der aarde. Een stof der aarde betekent niet de aarde zelf die, die vruchten kan voortbrengen. Ja? Maar de stof der aarde, iets wat, waar geen uh, elementen zitten dat het ook vruchten kan opwerpen. En dat hij ook gaat ons dat toelichten: 35 Shapiro, of zo, dat, dat betekent, wat betekent dat zij. Dat het zijn naam, zijn haar naam ontleent ze aan het woord stof der aarde. Dat, dat betekent, Shinorao dat Illesria, dat het niet geschikt is voor het zaaien. Je kan zaaien daar wat je wil, maar het groeit niets. Ja, dit zoals je zaait zaa in, in, in een as. Dan wordt er iets, gaat er iets gebeuren, niets, wordt er niets, gaat gebeuren, niets. Het komt niet. Het wordt niet sproeit uit van wat je dan op Dat is dan betekent dat vrouwelijke de naam van de vrouw. Wanneer ken zessen dat ik legerot. Shagamse jesh ba or kanal im kol ze eino de linkerkolom de eerste regel maaspiik lezerya ukt si rali zon bob nejadam punt. Win ik red ken en ze heet zo. Nog verder gaat ons uitdiepen, de uitleg. En ze heet zo, de vrouwelijke fra, van de Klippa, 36. Le ho om te leren. is scha Jezbah or, dat ondanks het feit dat zij wel uh, licht heeft. Ja, we hebben gezien. Geleerd een beetje licht, Chassadim heeft ze. Zoals boven gezegd werd. Im kol ze, desalniettemin. Een no de linker eerste regel, maar speak. Het is niet genoeg voor het zaaien en voor het oogsten, Ktsira, om, om daarmee de mens te voeden. Zie je dat? Hoe geweldig wij leren dingen: dat ook de krachten van het Helaal, het vrouwelijke en mannelijke, van de Kripa, gerelateerd worden aan de mens. Zie dat, de mens is de kroon van de schepping. Niet omgekeerd, maar de mens is de kroon van de schepping. Dus, waarom hebben ze dat soort namen? Omdat die namen laten zien dat zij niet geschikt zijn voor de mens. Zie, geweldig. Alles in relatie tot de mens. Alles wat we leren is in de relatie tot de mensen, tot jezelf. Tot één mens. Tot iedereen die leert dat die leert via zijn kilim. En alles wat, is, wat geschapen is. Hoge engelen, etcetera etcetera, Alles dient alleen, de schepper natuurlijk, maar dient zijn plan om dat allemaal ter beschikking stellen zijn plan van de schepper aan de mens. En niet andersom, en niet te denken dat de mens moet, dat de mens moet dienen de hogere, ja, omwille van, van de hogere. De dienen aan de hogere betekent juist dat jij ontvangt, dat jij geniet, dat jij doet, alleen op de manier natuurlijk dat dit, uh, op een kostere manier natuurlijk, maar dat jij weet dat de mens is de kroon van de schepping, dat, dat niet, uh, niet allerlei krank, krachten die de mens moet uh, zoals alle religieën, allerlei uh, aanbiedingen die de mens aanbiedt, wat dan ook, dat zij dan willen sussen, als het ware, willen uh, goed stemmen, de hogere krachten. We hoeven niemand en niets goed stemmen, alleen uh, jezelf te corrigeren om al het goede te ontvangen, niets anders. Daarmee dien je ook de, in, in de eerste instantie dien je de hogere krachten, dien je de schepper. Als je ontvangt, als je geniet van het leven, van elk moment in het nieuw, want de schepper leeft in het nieuw en niet in het verleden niet in de toekomst. Dus in het nieuw, blijven in het nieuw. Stel ik eens niet denken aan gisteren, niet denken aan morgen. Morgen zal, zich, zal zijn wel met zich meebrengen. Maar alleen in het nieuw dan vervul je de, het doel van de schepping. En alleen in het nieuw kan men uh, gelukkig zijn en vol blijven. Dat zien we ook hier, wat hij ons vertelt, dat die beide zijn niet geschikt voor de mens. De ene heeft geen licht, de andere heeft wel licht, de ene is duisternis, maar de andere heeft wel licht, wel licht maar het is uh, net zoals een uh, stof der aarde kan niet, niet baren. Het kan niet zijn en niet. Uh, Oogsten. En wat heb je daar? Twee. Wilmer, omer. Shetsoratam hu, ketsoratam lachim, baalei, drie, zes knafaim. En hij zegt, de zogger. Shetsoratam, dat hun beeld, dat zij eruit of eigenschappen hebben. Zoals de eigenschappen of de... Het beeld van de engelen. Ballet, szech, knofaim. Die zes vleugels hebben. De regel 3. Naar de punt. Dat is heel merkwaardig, ja, zie je. Zes vleugels. Al die beelden die we zien, ook wat kunstenaars, ja, schilders, kunstschilders van vroeger, van tekenen ook met. Die engeltjes met met vleugeltjes, maar dat zegt die ons dat die zes vleugels heeft. We hoe li mat, shelam lachim, vier eilanim. Ze jesch lachim, szech knafayim, kneget havav, de havaye, kijk nou wat hij ons nu vertelt. Waarom hebben ze dan ook zij, ook die? Het mannelijke en vrouwelijke van de clippa hebben, hebben ook zes vleugels. Waarom is dat? We horen Ligotam... en dat, dat, dat komt. Lyhiotam, hallo, shela want zij zijn die, het mannelijke en vrouwelijke. Die zijn tegenover, ja, die dus als staan tegenover de hoge engelen, de heilige engelen. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus ook die. Ook het mannelijke en vrouwelijke van de Klipot, die hebben ook zes, engel, zes vleugels. Net zoals de hogere engel, engelen, de heilige engelen. Ze Yeshnehem, Sche die welke he, hoge engelen, dus heilige engelen, hebben zes, zes vleugels. Waarom zes? Knegge Tawaf, de Hawaïen. Ten zoals. The source, the letter WAV is from the name Hawaii. Yeah, the number, the letter WAV which is the zero pin of the letter Vav from the Hawaii, from the name Hawaii, is this and that is what, and the letter Vav is the zero and pin. You what that is? That is this the. Overenkomt ook met dus met de wereld Jezerra, and that is ook dan waarom die die Engeland Gezeteld zijn. En dat idee hebben we. Waf is zes. Vijf naar de punt. U puke mi chayota kolisch. Schein la hen zes ela dalit knafain. Knegatatat i otio de shem adni. Oh, hij vertelt ons iets nog iets extra. Dus hij had verteld dat die. De hoge engelen, nog een keer. De hoge engelen, die hebben zes vleugels. Ja? En daar, daar tegenover staan die, het mannelijke en vrouwelijke van de klippa, want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En dat is, daarom hebben zij ze ook zes vleugels. En nu zegt hij iets nog extra. O en eh uh, in tegenstelling tot de helige Um, Bijsten, herinner je nog die? die, die hoe ze die Zoals so so wat die had beschreven in zijn um, Merkava, daar had hij beschreven: die heilige, zoals so we hebben gezegd, leeuw, uh, stier, adler en de mens. Dus tegenover hen, hij zegt, in tegenstelling tot die heilige. Meesten die alleen maar vier uh, vleugels hebben. Die hebben alleen maar vier vleugels, de Heilige Engelen. Dus dan zegt hij aan de ene kant, had je wel iets gezegd van de Hoge Engelen. En dan heeft hij ook nog iets, nieuws. spreek je dan van de Heilige Engelen, dus die, die, niet de Heilige Engelen, maar die vier, vier, uh, vier, hoe zeg je dat? Vier. Uh, Beesten van de Merkava. En zegt hij dan, die vier, vier heilige beesten, die hebben vier uh, vleugels. Waarom? Vier. Kneeg het tot de Jood, de Schem, Aadni, ten opzichte, die overeenkomen met de vier letters van de naam Aadni. Duidelijk. kijk, Zeerampien en nukwa, ja, Zeerampien zes heeft zes sferot ja, zes. Zes sferot En dan, dat is dan de naam van de hoge engelen, die, de, de, de, de, de hoge engelen, die hebben ook zes vleugels. En Adni, dat is dan de Malchut. De Malchut bekleedt, hoeveel? De Malchut bekleedt de vier onderste sferot van, die bekleedt, hij uh, heeft vier, bekleedt vier sferot van de Sierampin, Nehim, Netzerhot, Netzerhot Yesod, van de Zerenpien. En dat zijn vier. Dat is ook de naam van de Adni, dat zijn de naam van die Nukwa. Wanneer ze dan licht ontvangt, is Adni. En dat is dan die, omdat om die, die vier beesten, ja, die, die heilige beesten, die zijn de Merkava, lachere, de Lacheren, de Merkava, die onder de Hazel. Ja, wat hebben dan, dat uh, is wat, wat, wat had gezien, die goed, je Jezot en goed. Dat is wat. En. Zeven. En daarom is het vier. Vier vleugels. Zeven, de regel zeven. Obaal de horot, ala gova shel haklipot pot. Hier de eerste komma weghalen, alsjeblieft. Hallelu. Acht shehen. Hallelu, kodesh de eilenim. En hij, hij komt, de Zoger komt hier ons uh, te leren over de hoogte van deze, van de klipoot. Van deze klipoot. hem dat zij, welke dat deze klipoot zijn, tegenover staan, tegenover de heilige, hoge, helige uh, engelen. En daarom zijn zij ze zes. Ja, en niet, waarschijnlijk niet ten opzichte, niet op de hoogte staan van de um, heilige beesten die vier, zoals in het boek van Jeheskel. De regel vijf, nee, de regel negen. Ween hij azagert uh, kastimon diukna ketura Tin deit labesh ba sitra achra. Kijk, wat we leren over de onreine krachten, ziet dat? Wat we leren over, over het, on de onreine krachten, we leren over de onreine krachten vanuit het perspectief van het heilige. Zie dat we leren dat? Er bestaat een andere manier om te leren over de onreine krachten door van de, te leren zij van de kant van de onreine kracht. Dat is wat do, doen de zwarte magie, zwarte magie en dat soort dingen. Zij halen dat wel, deze krachten naar zich toe. Terwijl de bedoeling is om te leren dat, omdat het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus we moeten wel leren, de andere kant van de medaille moeten we wel leren omdat is ook de schepping. Maar niet. Het verschil is erg belangrijk, wat ik wil zeggen. Maar het verschil ligt hem daarin dat het op de manier, waarom, de intentie van het leren. We leren het, de andere kant van de medaille, om dan te leren om de voorkant. We leren van de duisternis, de duisternis, omwille van het te zien meer. ...contraster te zien... ...het licht. Dat is de... de waarom, ...waarom zouden we leren nu... ...over de klipot et cetera. Kijk ja. nou... ...religie... En, uh, ...spreken ze van onreine van krachten? ze spreken niet over... ...ze alleen maar richten zichzelf naar het licht... Op, ...op het licht. Licht, licht, licht. Maar de andere kant van de medaille... ...willen ze niet zien. Terwijl beide behoren... ...tot de schepping en boven de gezij, en onder de gezij. Dus, maar de bedoeling is om te leren... die donkere kanten... dat wij vanuit die... die donkere kanten... door leren die donkere kanten... kunnen we ook deel, dat, dat deel van de schepping leren... waardoor wij... contraster... voller kunnen het licht... zien. En niet meiden... Die zeggen, no, it is zeggen, nou, het is onrein. Oké. We gaan naar de zacharde. En zie hier, het mannelijke, Castimon, die heeft een beeld van een stier. Wat betekent dat? Dat is de eerste bekleding of okay. het eerste omhulsel die waar, waar dat de sitra achra aandoet. Zie je dat? Dus de eerste omhulsel. Er zijn andere omhulsels, meer en meer, en hoe meer omhulsels, hoe grover, ja, de, hoe grover, hoe lager, hoe onreiner. Maar dat is dan, die het mannelijke van de klepa, die zegt ons, dat is de eerste omhulsel, als het ware, van Daarmee omhult zichzelf als eerste omhulsel van de citra achra. Ochmoshe katuf bazogar, elf. sham twaalf. Shemisham rei hajaien. Nafak khat ora. dertien. Mazika kat ba'a. We, ihu baraza ja, di jukna, de, Adam, 14 kade, kari vlego, kadisha. Punt. Kmoosje, gatof, zoals geschreven staat, gezegd wordt in de zoger. Geeft ook onze referentie tussen, de hakjes, de regel elf. sham dat shemisham dat door de, zeg je residu dat door de residue van de, Kan je dat door de residue van de van van de wijn, dus als men wijn maakt, dan die weet je de, Ja, besingsel. Ja, oké, van de van de wijn. Hmm. The, huh? yeah. yeah, okay. Dat wat dat wat zakt naar beneden. De, van het schil, en van de van die drive en etcetera. Dat dat zakt naar beneden. Dat heet Mishamrei, mishamrei Hayayin. Kijk hoe geweldig is het in het hele getal. Dat heet dus dat be, bezingsel. Dat, dat bezinksel van wijn heet, in het hele getal, heet shamrei, Mishamrei Hayayin. Uh, datgene wat uh, doet de wijn, bewaart de wijn. Dat is weer omdat de functie daarvan is ook... Dat, dat het bewaart de wijn, of het maakt, beschermt zelfs, beschermt de wijn, beschermers van de wijn. Wat betekent dat? Jain. Hij zegt zeg dat de zoger, dat deze bezingsels, of wij zeggen het in, in het hele getal, Meshamreya Jain, dat wijn beschermt, na vak gaat Arura dus van die Mishamre, ze Mishmare Ayain ah ja, dat van die bezingsels van het Dewijn uh, viel of kwam uit, oftewel verscheen, gaat Ararura een, uh, de ene en ene vervloekte, de aanklager. Want kijk, die bezinksel's op zichzelf zijn, zijn is geen klipa. Eindelijk. Het is niet, het is geen licht meer, het is geen, uh, het is, het is maar dat is wel nodig als het ware be, om, om wijn te beschermen, als het ware om, om daardoor, daarmee. Maar dat is geen klipa in, in geestelijk opzicht. Maar die Bezingsels, daaruit kwam, vandaan kwam uit, ofwel verscheen, de ene die vervloekte, de ver, een vervloekte aanklager. Duidelijk dat dit klipa is. Nou, klipa kan niet komen van de wijn zelf. Duidelijk. Wat is klipa? Is een, is een uh, schil. Dus eigenlijk uit die schil dat bezinksel vormt, Daaruit kwam, want oh, dat is al lager, dat is al grover, en daaruit al kwam deze vervloekte aanklager. Oftewel, klipa natuurlijk. De klipa in de zin van de klipa, geestelijke clipa Dertien. Mazika Kadma, de eerste, uh, Mazika, is de eerste verhinderaar, de eerste die schade brengt, die kracht die schade brengt. We ieuw barazet de jeugna, dat en die is in het geheim die is als heeft een beeld van de mens. 14. Kad Karif lego wanneer hij nadert toe tot, uh, binnen, tot, tot, de, tot het heilige. Punt. Het is een volop gezorgd, ik had ons eigenlijk. Kij van dit ab, dit avar met aman, 15. En de tata, bij de lapsa, 16, Balevusha Lenaska alma, de nacht, 17, ...gevande deed avar... ...met man... die... ...passeerde daar... Deze, da, ...van daar... Nee, 15 vijftien... ...obei de nacht ...en wenste afdalen... ...naar beneden... ...aan de hele kluis... ...van de hele... Uh, zin van die onreine krachten... ...om steeds naar beneden te komen... ...daar te pakken bij de mens... Uh, van de mens afpakken, zijn scheppende krachten. Bijelid Lapsha, dan wenste hij uh, ingebed te worden in een omhulsel. Lenaska alma om de wereld schade toe te brengen. We nagiet hier en die dalde af, wereldig, wereldig, uh, wereldig gaven. We. En um, En uh, als het ware bekleed werd in een, is geworden tot uh, wagen. Oftewel de dra drager, voor onreine handelingen, voor iets wat, wat on het onreine, de drager van het onreine. Net zoals de uh, Merkava bestaat. Heelig, zo is deze... daalde af... van, van, van boven naar beneden... en... werd ook de drager... van het onreinen. En toch is het niet iets lelijks... wat het is, want... alles wat geschapen is... is, is goed. Heel? Alleen, dat is op zichzelf... Uh, op zichzelf... heeft hij de kracht. Hij nee, heeft geen, niet zo kracht. Hij heeft alleen... Positionering, maar alleen de mens, de mens, kan hem activeren. Duidelijk. Citra Sitra Achra heeft wel de kracht, potentieel, maar alleen de mens kan het activeren. Ja. Anders, als een mens dat niet activeert, als wij niet activeren, als een mens niet activeert de kracht van onreine, onreine kracht, dan, uh, dan kan, die niet, kan die niet ook schade oplopen. Weet maar wel, wij moeten wel in staat zijn om te dragen om de onreine kracht te dragen Dat betekent uh, niet meiden niet wat de religie doet want dat helpt niet Begrijp je? dat is een, net als een, uh, uh, een, een zichzelf beschermen tegen iets uh, zichzelf in waadjes te leggen in plaats van te leven in het openbaar of in, in de natuur of zo, maar in, in een kunstmatige omgeving te leven die zoals het niet geschapen is. En de religie. Religie altijd plaatst de mens in een denkbeeldige werkelijkheid. Goed op goed, probeer erg erg voorzichtig mee te gaan en maar werkelijkheid te zien zoals het is en niet een, een wishful thinking, zoals men wil, zij nemen een stukje van de realiteit, en verbinden dat met allerlei geestelijke, of niet geestelijke, allerlei beelden, en ze maken zo'n realiteit, naar een verhaal, zoals zij het verhaal begrepen en dat is voor hen de realiteit, en dan willen ze dat de hele wereld, de hele wereld, zoals die, uh, reëel is geschapen, te plaatsen, te laten functioneren naar het beeld zoals zij dat religieus beleven. En dat past absoluut niet. Nog het beeld goed opletten wat ik probeerde te zeggen, want de waarheid is, anders kunnen we niet eh, genieten van het leven en vervullen het doel van de schepping op een andere manier nog het jodendom, nog het christendom, geen enkele beweging in de wereld, waarborgt de mens eh, overeenkomst naar de krachten van het heelal. De wereld is, de realiteit is veelzijdiger, hij is, veel, is heel, en niet een stukje van, een plaatje van eh, religieuze beeld, van een Chinees, van Indier... van de Jood. begrijp van, van, van je? Van, van iemand die hangt aan de religie. Ja, heb je heb, geen enkele Hebraeër, e, Jood, heeft dat ook, uh, kan het nooit halen uit het Jodenom op de manier zoals hij leert, zoals het is, kan hij nooit de realiteit onder ogen zien en voelen en ervaren de realiteit zoals die is. Uh, zoals de schepper hem heeft geschapen, door de ogen, door het brede bril van zijn religie, ook nooit, ook geen christen ooit in staat was, of is, en zou in staat zijn om dat te doen, ook geen andere Indiërs, wie dan ook, duidelijk, omdat de realiteit is, leent zich niet om in bepaalde perken te leggen, te, te zeg dat te, te, te zichzelf te beperken door wat dan ook, door welke ideeën dan ook. De realiteit kan men alleen maar beleven. Gewoon leven naar de realiteit en hem eh, accepteren. Zonder ideeën, niet door de bril van welke ideeën dan ook. En daarom is... Uh, Yeshua is de enige bron van, uh, natuurlijk wat we leren allemaal, maar Yeshua is de bron van alles, want geen idee, hij heeft geen enkel idee naar voren gebracht, iets anders dan, uh, dan alleen maar het licht en het zich overeenkomen met, met het licht, met de, met de realiteit en in, niets in, in anders. En daarom het leren wat we leren nu is ook bijzonder belangrijk. Hoe we dat leren over die onreine kracht. Dat het, die, we zien het wel dat het on de onreine kracht het mannelijke heeft afgedaald. En maakte op een... werd tot een drager van de onreine handelingen. Maar als de mens steeds waker blijft... en steeds eruit kruipt, er steeds probeert niet in te uh, in te gaan in die verledingen van de, van de, van de onreine krachten steeds, zichzelf corrigeren, dan uh, maakt hij voor zichzelf die onreine kracht onschadelijk maar wel dragen, eigenlijk Dragen deze krachten niet, eh, doen alsof ze niet bestaan. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, steeds voor ogen deze Dat hebben we. 17. Olevusha kadmaa, de kanakit. 18. We nivnet, we tavnit, sorry, tavnit shor, di na de shor. En de eerste bekleding of de wereld, het eerste omhulsel die deze mannelijke klipa uh, aandeed and, was tavnit niet schor, was het beeld van de stier, die juk naar de schor. Het beeld van de stier. Punt. We kunnen maar we kadma'a lenaaskin 19. minon arba'a shor ihu En erg in het kort, want uh, ik ga niet op dat helemaal. In de Talmud wordt beschreven vier soorten, vier niveaus van schadebrengers. En natuurlijk, zij leren de Talmud, ze begrijpen niet waar het over gaat, maar ze denken dat het. En de ene is. Uh, heet. Sure, dus een schadebrenger, dat is stier. Alle vier, ik wil je niet, niet over al die dingen vertellen... ...maar de eine, die eerste, die eerste in die, van die vier schadebrengers... ...natuurlijk, de dus taal moet spreken ook over onreine krachten... ...en niet over de stier die schade toebrengt... Ja, ...door het lopen op een straat... Door, ...door een straat en dan met zijn poten of zo... Gaat hij dan ergens een, een uh, uh, schade toebrengen aan, aan, weet niet, aan, een, aan een aardepot van iemand anders, etc. En dan zo leren ze dan op deze manier, net of het een juridisch boek is. Maar dat is gewoon, betekent, sure, betekent deze kracht. De eerste omhulsel van de onreine krachten is, heeft de naam stier. En dat is één van die vier. de vier. Dus hij zegt zo. En de eerste, de eerste die schadebrenger van vier, van vier, zoals ik hier had gezegd, vier soorten, dat is short, dat is stier. Pirouz. Die amohin, twintach, haelonim, nikraim, jain, amisham, amisham, amishamech, elokim, vanashim. אין תדвинך. בишь, בסטופאן, סיגים, אמיחונים שמרей, אהיין חוואלך, הודיעו ל'שנואיד לחקת. תבין תדвинך. פסולד צו, ידך אמצעי, אрешון לולא, תבין תדвинך. שebaודו, שebaודו, דבוק ביד דушה, דהאייןו בשמרימ, בשמרימ, sorry, יешь לוד, פירן תדвинך, די Elash, hoe Joradle hazik lev nee 25 Adam, hoe met labesh be diuk na de shor. Kijk wat die zegt ons. Gaat je ons uitleggen dat al dat wijn, wat is dat wijn met al die bezingsels, die dus beschermers hebben in de hele getal, heten als beschermers van de wijn. Wat is dat? Pirush, de uitleg. Die amochina neemt niet op, want de hogere mogen, hoge mogen, is licht die binnen in de schepping is. De hoge mogen heten jain, heten, hoe heten zij? Wijn, ha'misameyach, elokim, waneshim, wijn dat vreugde brengt aan elokim, aan elokim, en aan de mensen. Wijn, dat is wat het betekent wijn. Dat is dan die morgen, dat licht. En dat wijn die vreugde geeft aan de schepper en Melokim, de naam Melokim en de mensen. We eerst besloot op zien en aan het einde daarvan. Net zoals het in, in, in, uh, onderaan in, aan de bodem, uh, onderaan van, van de wijn, waar de wijn uh, in is in een vat of zo, so cistern, cistern. Daar aan het einde, daar zijn residu, uh, residu, residu. Dus is restjes, Bezingsel, bezingsels. bezinksel. we konen hem, welke bezingsels, welke restjes, heten Shamrei jain Zij die die wijn beschermen. Dus, dat zijn dus goede krachten, alleen grover, ten opzichte van de wijn, ten opzichte van de hoge mogen, hoge licht. 22, om ipsol het zo en uit de, het afval daarvan, dus uit het afval daarvan, komt uit, oftewel verscheent, Hamazikari Rishon de Olam, de eerste schadebrenger voor de wereld, aan de wereld. 23, o Shabu, dat ook, dat, terwijl, het, dat, omdat hij aangehecht is, aan het heilige, dat wil zeggen, aan, de bescherm, aan de bezinksels, aan de beschermers, van de wijn, Jezus, die, die hoek naar de Adam, heeft die, ook een beeld, een beeld van de mens, waarom, omdat hij omdat die, aangehecht is, herinner je nog, hij aangehecht is, aan die, Bezinksels aan die. Uh, dat die. zware dingen die daar liggen, dan onder, de, onder het wijn. Alle. Uh, restjes van, van. drijven enzovoort. Hela, als je goed je Nee, ja, maar wanneer die afdaalt. om schade te brengen aan de mens hoe met la bij bedoekt de Shore? dan, dan, let op, dan bekleedt hij zich al in het, beeld, in het beeld van Shore, van stier. Dus, zie wat hij ons vertelt. Dus, die komt, dit mannelijke van de klippa, komt van die, van die beschermers van de wijn, ja? van die bes, Ja, Want dat is dan het laagste punt waar het licht nog een beetje mocht zijn. Ja, zo'n beeld van wijn, wijn en het is net als hij geeft ons een beeld van wijn en die bezinksels die daaronder zijn, om ons uh, en dat als het ware zin op het licht, ja, licht, mogen, en wat daaronder is. Dus iets wat al lagere vormen van het licht. En daaruit komt deze uit die bezingsels, daaruit komt deze, uh, daaraan verbonden is, deze, deze, kripa, als het ware, en daarom daar, waar die verbonden is, op deze plaats, waar die verbonden is, met die, met de met die, met die, die bezingsels, ja, die, beschermers van de wijn, daar heeft die een naam, uh, daar heeft die een beeld van de mens, maar wanneer die afdaalt naar beneden, daalt af naar beneden, dus scheidt zichzelf van, van die bezinksels, van die shomrei schom, hajaien, van die beschermers van de wijn, en daalt nog lager naar beneden dan, en om de mens, om de mens uh, schade toe te brengen, die natuurlijk uh, zichzelf uh, die natuurlijk dan een verleiding uh, laat zichzelf verleiden natuurlijk. Dan verkrijgt hij dan een vorm van, of een beeld, van een stier. Dat is wat hij ons nu vertelt. Welke een haashoor, 26, hoe hij is schon, meer, baar, wat, neziken. En daarom is de stier, de eerste, is van vier hoofd, eh, uh, hoofdtypen uh, van schadebrengers. Ja? Ik ik had zoveel geleerd in het Talmud over die vier, vier soorten van schadebrengers. Uh, ik kan niets begrijpen. Ik bedoel, waarvoor leert men dat? En ze weten zelf niet waarom ze leren dat. Ik weet niet. Maar kijk naar nou wat je ons nu hier vertelt. Heel, dat het allemaal draait om de onreine kracht. En ook wat daar in het Talmud staat. En het is geweldig wat daar staat. Maar hoe men dat leert, en dat zonder zoger kan men daar niets begrijpen, niets, het helpt niet, zonder zoger, al die studie wat ze doen, is, helpt absoluut niet. Heel. Omdat men ziet, dat allemaal, wil dat begrijpen, wil dat, wil, men wil dat, men wil weten. En weten, door weten, in het hele, als men leert het, het of het spirituele, he, geestelijke, om te weten, dan Betekent dat een dood? Hè? Dat brengt een geestelijke, geestelijke dood. Je moet alleen, kan het alleen, dat uh, kan je dat alleen. Het geestelijke is niet te begrijpen. Het geestelijke valt niet te begrijpen. Het geestelijke valt te ervaren. Ervaren, smaken, genieten daarvan. Uh, ik denk dat wij hiermee uh, stoppen en dan. Kom maar verder naar Brit Hadash.